Levi van Eck met het NOS-journaal. De gemeente Utrecht geeft geen toestemming voor een demonstratie die op zaterdag in de stad was gepland. De actiegroep Nederland in Opstand wilde op het jaarbeursplein demonstreren tegen de coronamaatregelen. Maar de gemeente zegt dat er aanwijzingen zijn dat er relschoppers op de betoging afkomen. Nederland in Opstand zegt tegen RTV Utrecht dat de demonstratie zaterdag gewoon doorgaat, ondanks het verbod. De gemeente heeft de actiegroep aangeboden samen een nieuwe datum te zoeken. Het Openbaar Ministerie stelt een strafrechtelijk onderzoek in... naar racistische uitlatingen van Rotterdamse politieagenten in een WhatsApp-groep. De bekendmaking volgt op een publicatie dinsdag in NRC. De krant schreef dat agenten in de WhatsApp-groep burgers... onder meer uitmaakten voor kut-Afrikanen en pauper-allochtonen. Dat zou zijn gebeurd vanwege een filmpje van een witte tiener... die in elkaar wordt geslagen door zwarte leeftijdsgenoten... Het OM gaat onderzoeken of de agenten strafbare feiten hebben gepleegd. Verpleeghuizen waar één of meer besmettingen met het coronavirus zijn vastgesteld... hoeven niet gelijk helemaal op slot. In de noodverordening staat dat er een algeheel bezoekverbod geldt bij een besmetting. Maar het ministerie zegt nu dat dat bezoekverbod niet zo strikt is. Daarmee vervalt ook een kort geding dat vanwege de bezoekregeling tegen de staat was aangespannen. De financiële schade voor de Nederlandse sportsector is tot 1 augustus waarschijnlijk zo'n half miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier-instituut. Half maart werd de sportsector voor een groot deel stilgelegd vanwege de coronacrisis. Er waren geen wedstrijden, trainingen en evenementen meer. En zwembaden, sportscholen en kantines gingen dicht. De totale omzetderving is mogelijk zelfs anderhalf miljard euro. Maar door overheidssteun en besparingen wordt een groot deel opgevangen.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 Een single die nog uitgesteld is omdat de platenmaatschappij een beetje moeilijk loopt te doen. Nou, wij draaien hem al vast. People round, the stake. Broken glass lays on the ground. En their clothes are full of stamps. But this fight will get us nowhere. It makes cynics softer songs. Second chances Was dat Bederkoms The Devil? Ja, dat is een heel kort nummer, maar wel heel erg fijn. Dat is geld voor meer nummers de laatste tijd. Er zit er straks een van 5,5 minuut, maar die is ook al wat ouder. Die is ergens volgens mij in 2019 uitgebracht. Zeg ik toch goed? Nee, 2018 zelfs. Um, maar goed, dat gaan we straks horen. Um, daarvoor horen we koekoe met uh, Broken Matches, uh, dat is eigenlijk de opmaat naar een EP.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 En dat was, oh ja, eigenlijk uh, bijna uh, toch wel het schaamrood op je kaken krijgen. Maar goed, dat maakt niet uit. Uh, hetzelfde geldt ook uh, voor Joan van Penthouse. Die hebben we ook uh, gesproken. Dat is weer een band hier uit de buurt. Uit Haalem. En dat nummer, dat heet I'm Not Your Bunny Honey.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 Eind deze maand, dat is over uh, vier weken... dan komt hij hier uh, langs en dan gaat hij een aantal nummers spelen. En dat heeft ook weer te maken dat er van Operation Hurricane... een aantal nieuwe nummers in augustus gaat uh, verschijnen. Dus dat heeft uh, een reden waarom wij hem uh, hier uh, gevraagd hebben. En dan komt er nog wat bij. Maar dat zal je de komende weken wat, uh, wat uh, meer over gaan horen. Want er zit iets aan te komen waar wij eigenlijk best wel blij mee zijn... Uh, bij Alternative FM. Dus wat dat uh, gaat... Uh,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 de burgervader, hier gaat komen. En dat heeft alles te maken omdat hij zelf ook een liefhebber is... van het uh, alternatieve genre. Uh, ik heb het over uh, David Molenburg. Uh, de burgemeester van dit dorp heeft toch nog een afwijkende muzieksmaak. Maar goed...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 Voices in my head Take their hold on me again Hoofs heet de band. En in hun vorig leven hadden ze nogal eens een deelname afgedwongen bij de Rob Hacknauwoord. Inmiddels is die band dus gewoon helemaal veranderd. Maar de bandleden zijn nog altijd... Tenminste, de naam is veranderd. Want de bandleden zijn nog steeds hetzelfde gebleven. Of we ze hier ook nog eens een keer gaan aantreffen. Ik denk het niet. Want daarvoor is het geluid nu wel erg rauw. En wat betreft...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 Dat was als een film bij de boer met daarvoor Joe Martens en long Term Parking hier is Starburn or a fool van Rowan van hun eerste EP. En in de macht uh, wakker mee maken Rowan met uh, Stubborn or a Fool uh, van hun eerste EP. Uh, ja, Dit sluit er eigenlijk wel min of meer op aan. Friendel met uh, Truth Or Order. En zo de story goes: The walls you'd seem to melt like snow. I pulled back up en hij through. I've come to know it well here on the inside of my shell, where the air is different and I walk ...van Den Lyon met uh, hele korte uitvoeringen. Yoko Uno van de eerste EP. En Paris at, the of Paris at the Break of the Morning. Dat kwam dan weer van een laatste moment. Zit erop, deze alternatieve film Volgende week is er dus uh, Roe Half-Height. Straks uh, Nashville Radio. En dan sluiten we af met het plaatje... ...wat ik op Instagram heb uh, staan...